De meeste meldingen gingen over mensen van buiten de organisatie. In TBS-klinieken en jeugdinstellingen is vanaf dinsdag weer bezoek welkom, heeft minister Dekker laten weten aan de Tweede Kamer. Er wordt gewerkt met plexiglas om het risico op besmetting te beperken. Dekker heeft ook groen licht gegeven voor een proef in drie reguliere gevangenissen met bezoek achter plexiglas. Verder mogen gedetineerden vanaf dinsdag in uitzonderlijke situaties de gevangenis verlaten... voor bijvoorbeeld de uitvaart van een familielid. De Verenigde Staten zeggen definitief de samenwerking op met de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Volgens president Trump heeft de WHO de afgelopen tijd te weinig hervormingen doorgevoerd. Hij dreigde anderhalve maand geleden al de banden met de WHO door te snijden. Volgens Trump heeft de organisatie gefaald in de aanpak van de coronapandemie... De VS betaalde 450 miljoen dollar per jaar aan de WHO, 15% van het totale budget. Advocaat Khalid Kassem heeft vijf jaar geleden informatie gelekt uit een lopend strafonderzoek aan Ridouan Taghi. Dat meldt het AD. Die gelekte informatie zou gaan over een grote wapenvondst in Nieuwegein. Een deel van de mannen die hiervoor werden opgepakt zouden banden hebben met Taghi. Kassem ontkent dat hij heeft gelekt. Het weer, het koelt af naar een graad of 8. Overdag eerst zonnig, later ook wat stapelwolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Zondag iets koeler, maar blijft wel droog. De dagen daarna veel zon en op steeds meer plaatsen zomers warm. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort? is Zin in ZFM. Met nu de nacht.